12 uur. Door met het NOS-journaal. Het lukt universiteiten in Nederland niet hun medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. Dat zeggen vakbonden FNV en VAWO na onderzoek. Vier op de tien medewerkers zegt zich wel eens onveilig te voelen. Het gaat onder meer om roddelen, pesten, bedreigingen, seksuele intimidatie en zogeheten scientific sabotage. Daarbij worden onderzoekers belemmerd in hun promotie of op een andere manier dwars gezeten in hun wetenschappelijke carrière. Oorzaak zou de hiërarchische structuur op universiteiten zijn. Wetenschappers in een hoge positie halen het onderzoeksgeld binnen... en dat maakt ze vrijwel onaantastbaar, zeggen de bonden. In het centrum van Utrecht heeft een uitslaande brand gewoed in een pizzeria. Volgens RTV Utrecht was er in de zaak op de hoek van de Nobelstraat een explosie... en sloegen toen de vlammen uit het pand. Volgens de brandweer is het een vestiging van New York Pizza. ook was in de wijde omgeving te zien. Voor zover bekend is bij de brand in Utrecht niemand gewond geraakt. In België zijn foto's verspreid van een belangrijke getuige... in de zaak van de vermiste Julie van Espen. De studenten van 23 werd zaterdagavond voor het laatst gezien. Ze verdween toen ze met de fiets op weg was naar vriendinnen in Antwerpen. Volgens Belgische media zijn gisteren haar mobiele telefoon... OV-kaart en bebloede kleren gevonden. Israël en de Palestijnen hebben een staakt het vuren afgesproken... rond de Gazastrook. Volgens de Palestijnen ging het vanochtend vroeg in. Afgelopen weekend was het in de regio de gewelddadigste periode in vijf jaar. Bij beschietingen over en weer vielen in Israël vier doden. Aan Palestijnse kant 27. Het weer steeds meer bewolking en kans op een bui. Matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt een graad of 10. Ook morgen is het bewolkt met af en toe een bui. Dan wordt het 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Je wel wat? Ja, we hebben wel wat. Wat raar. Ja. Wat? Ik zei, ja, ik hoor wel wat. Oh, nu jawel. wel, maar... Uh, de muziek, uh, <laughs> laat het even laat, af weten. Ja, ja. hm. Hm, nou, momentje hoor. Ga even ja. uitzoeken wat er aan de hand is. Het radiostation dat bij jou dat past. Jouw past met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. cfm Crazy. I like that. You like that. So let's be crazy. The contact. Impact. I want that daily. A breath get lekker vandaag. <laughs> Gaat het goed. Maar goed. Probleem opgelost. No. Probleem opgelost. Goed. Maar ik wou zeggen, ik heb toch getest en dat deed het allemaal. En dan krijg je het insteem. Maar goed, we zijn er weer. En, uh, welkom. Uh, dit is een uh, valse start. Ik hoop dat de ja, rest beetje. van... Ik geloof niet dat het symptomatisch is voor de rest van de uitzending... Het is jouw schuld omdat jij de wip. Ja. ja. Weet je, ik ben mee uh, rustig gelijk een, een, een, een, een, een jinx op de, uh, op de uitzending. Ja. ja. Echt wel. Maar goed, we gaan het vanaf nu goed doen. Uh, waar het al lag, weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, doet het weer. Uh, dus gaan we maar niet lang, te lang kletsen. Wat hebben we vandaag allemaal? Nou, we gaan natuurlijk proberen contact te zoeken met onze Joop. ...voor Het weekendreport. En uh, we hebben het, het, het regio-nieuws om half één, half twee. Uh, Angela is er ook weer eens vandaag. Ja, dat äh, gaat, ja, thuis... ja, ja, ja, gaat ja, weer. u. Ja, we hadden maar net al even gehoord. Goedemiddags antwoord. En omstreken, en um, beide omstreken. En ja, zo is dat. En uh, <t getting started> u zult haar vanaf vandaag weer regelmatiger gaan horen. Niet elke week, maar nee. af en toe wel. En um, uh, uh, uh, uh, uh, ja, wat wil ik verder nog zeggen, eigenlijk? En we hebben natuurlijk het recept straks om kwart over één. En uh, kortom, het wordt weer leuk. Hoop <laughs> je dan. Tuurlijk. Zou maar een 3-in-1 doen dan? Ah maar ja. 3-in-1 in 1.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 So then Dat is het allemaal hè, gezellig. Allemaal Steelers Wheel was dat. En uh, de 3-in-1 daarvan. Uh, dat was dus van 3 en 1 van Steelers Wheel. Een oh. je dat uh, opgericht werd in, uh, in Schotland, uh, dames en oh. heren. Uh, door Joe Egan en Jerry Rev Gary Rafferty. Of Gary moet ik zeggen. Jerry Rafferty? Gary Rafferty? Nee, nou, maak het uit. In ieder geval, dat waren twee folkzangers. Folk en uh, nou ja, die gingen een plaatje maken. En uh, uiteindelijk werd voor de eerste plaat de band uitgebreid... met een drummer en een bassist en nog een gitarist. En uh, de eerste LP werd geproduceerd door Liber Store En de eerste singles die ervan uitkwamen... die uh, werden bijna niet verkocht. En het gekke was dat Jerry Reffer toen, toen zei... van joh, dan hou ik het volgezien... Ga ik wel wat anders doen. En toen werd Stak in de Middel in With You alsnog een hit. Hoe dat kon weten ze zelf nog niet, maar dat gebeurde. En um, toen dat helemaal gebeurd was, ging Gary Ravitt hier gewoon weer terug. En um, <lacht> een beetje meeprofiteren van het uh, succes. Daarna kwam Late Again opnieuw uit. Dat was ook al eerder uitgebracht. Dat was geen hit. En later, dus naast na een Stuk in de Middel, werd het gewoon wel een hit. Dat is in het kort een beetje de geschiedenis van Steelers Wilders. Er staat nog wel heel veel meer hoor, maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Goed, Steelers Wilders en u hoorde achtereenvolgens Late Again, Star and Stuck in the Middle with You. Dat waren de plaatjes. Ehm, um, dus even kijken. Uh, nou, dat is mooi. We hebben ook nog een, een paar artiesten in het licht vandaag, dames en heren. Er is er eentje van die vind ik wel leuk, dan ga ik er twee van draaien en de rest één. Ja, dat is leuk. Verwacht iets apart zo meteen, dat doen me nog wel. Ja. ja. Nou, we Artiest beginnen in het licht. Juist, we beginnen met Bob Seger. Twee prachtige liedjes van deze man. Against the Wind is de eerste. Like yesterday But it was long ago Jane, it was lovely She was a queen of my night There in the darkness With the radio Playing low end, And the secrets that we share The mountains that we move I have to prove So it Seeger, ja, echt leuke liedjes die man. En uh, officieel Robert Clark Seeger, maar daar heeft hij natuurlijk Bob van gemaakt, want dat ja zo'n naam. Hè. Hij werd geboren in Dearborn in Michigan, en dat gebeurde op 6 mei 1945. En is een Amerikaanse rockzanger en songwriter. In 2004 is hij opgenomen in de uh, Rock'n'Roll Hall of Fame. Hij is actief in de muziekwereld sinds 1961. Seager werd onder andere beïnvloed door James Brown, Little Richard en Elvis Presley vanwege hun schreeuwende stemmen. Nou, daar hoorde ik hier niet zo heel veel van terug... want hier was hij wel aardig ingetogen, denk ik. Seeker speelde vanaf 1975, 1976... altijd met de Silver Bullet Band als begeleidingsband. En hij produceerde 18 albums... waarvan twee live-edities. En daarna bracht hij ook nog eens twee compilatiealbums uit... in 1994 en 2003. Zijn best verkochte debuut- of studioalbum... Is Against the Wind. Dat op nummer 1 kwam in de Billboard 100. Het uh, 1-200 moet ik zeggen ook nog. En hij werd ook nog eens beloond met twee Grammys. Aan de single First Lake. Van dit album werkten Glenn Frey, Don Henley en Timothy Schmid mee. En dat waren weer drie leden van de Eagles. Nou... Uh, u hoorde dus achtereenvolgens Against the Wind, dat prachtige liedje... en daarna Still the Same. Bob Singer, hij is dus jarig, hij is 74 geworden. Nou, we waren de rechter en als je je gebak niet kwijt kunt... kom je maar bij ons. Toch? We lusten. Ja, dat lusten we wel. Ja. ja, toch? Een gebakje gaat er altijd in, hoor. Oh ja. Ja, geen <laughs> probleem. Goed, hey, we gaan het nieuws doen. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Op vrijdag 17 mei wordt het startsignaal voor de Jumbo Race gegeven tijdens een speciaal vrijdagmiddagcafé met Max Verstappen. Niet alleen Nederlands meest succesvolle F1-coureur Ooit is een van de tafelgasten... Ook enkele andere autosportprominenten zullen daarbij aanschuiven. De locatie van het vrijdagmiddagcafé is de Paddle Club, gelegen aan de binnenzijde van de legendarische Parsanbocht op circuit Zandvoort. Max Verstappen trakteert op zaterdag 18 en zondag 19 mei... duizenden racefans op meerdere spectaculaire demonstraties... Met zijn snelle Aston Martin Red Bull Racing F1 Bolide. Mijn hele mond vol. <laughs> Extra bijzonder wordt het officiële startmoment gegeven door Max Verstappen. Zijn uh, bolide met een ronkende V8-motor zal voor de Club gestart worden. Er is geen betere sound die het weekend kan inluiden, vind ik ook. Voor het vrijdagmiddagcafé met Max de Stappen is een zeer beperkt aantal kaarten beschikbaar... en uitsluitend te bestellen via de website van Sikri Zandvoort. Het project Sportief Verbinden kan een match maken tussen sportverenigingen en andere beleidsterreinen. Op dinsdag 28 mei wordt daarom de Goede Voorbeeldensessie Sportief Verbinden georganiseerd... Vanaf 7 uur zijn sportverenigingen en partners uitgenodigd in het raadhuis. Daar worden zij geïnspireerd om op thema's als gezondheid, jeugd, onderwijs en senioren tot een samenwerking te komen. Sport raakt diverse beleidsterreinen. Door samen te werken biedt de sport over en weer kansen in het realiseren van doelstellingen in het sociaal domein. Aan de hand van goede praktijkvoorbeelden worden de aanwezigen geïnspireerd. Als er goede matches tot stand komen, is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een opstartsubsidie. Voor de achtste keer wordt komende zomer het Europees Kampioenschap Zandsculpturen in Zandvoort georganiseerd. Met als thema 75 jaar vrijheid starten zes Europese kunstenaars op. 8 juli met het vervaardigen van zes vrijheidsmonumenten van zand. De kunstenaars krijgen een week de tijd om hun vrijheidsmonumenten te volbrengen... want op zondag 14 juli wordt door een jury bepaald... wie dit jaar het winnende gezandkunstwerk heeft gemaakt. Een jonge Haarlemmer die op 12-jarige leeftijd twee gewapende overvallen pleegde... wordt geplaatst in een jeugdinrichting. Naast deze jeugd-TBS, waarbij hij intensief zal worden behandeld, is hem door de Haarlemse rechtbank vier maanden jeugddetentie opgelegd. De jongen was 12 jaar toen hij in september het kruidvat-filiaal aan het Marsmanplein en in oktober cadeauhuis Oud Schoten aan de Schotenweg overviel. Kan een zogeheten bellenscherm microplastics uitgezuiverd afvalwater onderscheppen? voordat de deeltjes in het oppervlaktewater terechtkomen. Om een antwoord op die vraag te krijgen... plaatst het onderzoeksconsortium vanaf 1 juni zo'n muur van luchtbelletjes... bij een uh, rioolzuiveringsinstallatie in Wevershoofd. Microplastics worden steeds vaker gebruikt, onder meer in cosmetica. Ze komen uh, via het afvalwater terecht in het oppervlaktewater... en kunnen zo ook in het drinkwater terechtkomen... De microscopisch kleine deeltjes zijn schadelijk... voor de gezondheid van mens en dier. Een eerdere pilot in uh, de IJssel liet zien... dat een bellenscherm een bruikbaar middel kan zijn... om uh, plastic deeltjes groter dan een millimeter... richting de oever te sturen. Waar ze kunnen worden gefilterd... zonder hinder voor vissen of scheepvaart. De nieuwe proeftest ook of kleinere deeltjes tot 0,02 mm kunnen worden onderschept. Dat zijn, nou die zijn bijna met het blote oog niet zichtbaar. Maar desondanks is het wel plastic. Tot zover. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer? Zomer of hardje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ook vandaag zijn er buien, maar er is ook een ruimte voor de zon. Later vandaag neemt de buienactiviteit weer af. Uh, de noordwestenwind is matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar hooguit 10 tot 11 graden. Vanavond en komende nacht zijn er flinke opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 2... met kans op vorst aan de grond. Dus uh, tereplantjes nog even binnenhouden. Morgen starten we met zon. Geleidelijk neemt de bewolking toe en in de middag kan er wat regen vallen. Uh, het wordt 12 graden en er uh, staat een zwakke, veranderlijke wind. Dat was het. Dat was het weer. Ik heb wel vaker van die onvermoeden... Uh, oh, uh, van die onvermoeden kanten? Ja. Ja, ik denk nee, ik, Christina Aguilera. Dat vond ik helemaal niet bij jou passen. Maar goed. Nee, maar, uh, nou ja. Het, het, het, het, ik vind het eigenlijk wel een... Uh, op zich vind ik het een, een verschrikkelijk mooi liedje. Ja, dat op zich. Qua, qua, uh, ja. qua tekst ook en zo. Ja. En ik vind het wel passen in deze tijd van, deze herdenkingstijd. Oké. Okay. Ja, yeah, you are beautiful. Nou, dank je wel. Ja. Ik vind het leuk dat je dat tegen me zegt. Ja, fijn hè? Ja, doet ze thuis nooit hoor, dames en heren. Doet ze alleen in vind je die microfoon. Ja. ja. Hey. Maar dan stuur ik jou wel een berichtje in een fles. Goed? Dat weet natuurlijk iedereen. De police. Met Sting. Andy Summers. En nog uh, een. Ja, daar weet ik even de naam niet van. Zoek op. Ja, zoek hem op. En in ieder geval, Message in a Bottle. Dat was het wel. En we uh, was een lekker liedje. Gewoon lekker. Geen weekendrapport deze week. Joop is te hard om, uh, onderweg en uh, druk en zo. Uh, je kent het wel. Dus uh, dat stellen we weer uit. Tot volgende week. Dat is wel jammer. Ik had wel willen weten hoe hij zijn bevrijdingsdag had doorgebracht. Maar goed, gaat niet door. Helaas. Pech, pech, pech. Uh, wat gaan wij doen? Oh ja, tuurlijk. Phil Collins. Had ik ook nog. ik had ook nog een artiste in het licht. Maar wat die nou blijft. Ja, die had ik er nog gezet. Eh, misschien vielen. Eh, dus eerst maar even Phil Collins. Another Day in Paradise. Afkomstig van het album But Seriously. Een lp waarin Phil Collins eh, eigenlijk allerlei wat serieuzere onderwerpen aan wilde, wilde snijden. Nou, dat is mogelijk. Prachtig Prachtige plaat, dit. Another Day ja. in Paradise. Lee, zoals ik al zei. En dat Day in Paradise. Een aanklacht tegen... Ja. Een uh, welgestelde man die een arme dame zomaar laat hè, liggen. Nou, nee. Nee, eigenlijk niet. Dus. We gaan verder. Met een... Wat wil jij nou zeggen? Eigenlijk niet. Ik zei nee. Dat betekent eigenlijk niet. Het is eigenlijk een aanklacht tegen de onverschilligheid. Ja, oh ja, dat kan ook. Dat kun, dat kun, kun je onder dezelfde noemer uh, plaatsen, meneer, die box on down the street. Die uh, pretentie don't hier dat klopt natuurlijk ook wel. Maar dat is ook een aanklacht tegen iemand die gewoon... Uh, iemand die uh, het is breed heeft gewoon uh, laat barsten. Dat is het eigenlijk ook. Allebei. Dus gewoon. Dank u wel. Uh, Alsjeblieft. Artiest. Hè? Alsjeblieft. Graag gedaan. <lacht> uh, we gaan eventjes naar... Uh, ja, de, het is een beetje... Een beetje een uh, beetje een vreemde situatie natuurlijk. We weten natuurlijk allemaal wat er met de Notre-Dame gebeurd is. En uh, we gaan nu een, een stuk draaien uit de musical De, no de Klokkenluider van de Notre-Dame. Nou zag ik ook een titel staan, Licht en half uur. Ik denk dat zou ik maar niet draaien. <lacht> <lacht> nou, niet. ik zie daar de humor van. Ja. Niet iedereen is zo... Uh... Artiest Hè? in het licht. Maar goed, het gaat om Ernst Daniel Smit, want die is jarig vandaag. Dus draaien we toch een prachtig stuk uit die musical De Klokken van de Notre-Dame. En het heet Daar Buiten. Het is vreed en onverdraagzaam. In deze stad kun je alleen op mij vertrouwen. Wie anders is je vriend. Ieder ander zou jouw aanblik vrezen. Ik verzorg je dagelijks met plezier. Hier kan ik bescherming bieden. Deze plaats is heilig hier. Blijf veilig hier. Bedenk wat ik je geleerd heb, Quasimodo. Je bent mismaakt. Ik ben mismaakt. Afschuwelijk lelijk. Ja, ik ben lelijk. Dat is een misdaad, vindt men wees. God dankbaar dat ik me over jou Men ziet jou daar buiten als een monster. Ik ben een monster. Buiten wacht vernedering en pijn. Een monster. Buiten wacht je spot en hoon en consternatie. Buig voor mij. Betuig je hier. Aan geen... mij Ik buig niet. En volg mijn advies. Verkies het Uw leven hier. Al veilig achter steen Staar ik naar de mensen daar beneden Ik zit hier verscholen, ik kijk urenlang alleen Neer op een van de werelds grootste steden Ik onthoud die honderden gezichten Niemand kijkt omhoog of hoort mijn beden Heel mijn leven vraag ik mij al af Hoe het zal zijn, duizend treden Daar buiten, als dat toch eens komt, één dag maar naar buiten. Uit dit bastion, die deur omsluiten. Buiten, streel de warme zon, mijn huid, dus ik laat. Ik fluit, als het mag, één dag hier uit. Daar buiten bij de boerenburgers, buiten wij het volk. Ik hoor praten, lachen, hoor ze zingen. Daar zal ik een deel zijn van die eindeloze kook. Waar ik al zo lang in wilde springen. Dan ga Zijn langs de zenuwen buiten en in de zonneschijn. uit de musical, uh, de klokkenluider van de nacht Notre Dame met arme, uh, Raymond Curvers en in het begin uh, de man die jarig is vandaag, uh, namelijk ehm uh, Ernst, Daniel Smit. Geboren in uh, Enschede op 6 mei 1952, zeg ik dat goed? Uh, nee, 53. Uh, dus uh, de beste man is 66 geworden vandaag. Nou, van harte gefeliciteerd. Een Nederlands zanger en presentator. Een uh, voce particulare is een van zijn prachtige uh, uh, programma's. En uh, hij heeft uh, vooral baritonrollen uh, vervuld... En uh, hij uh, vormt tegenwoordig natuurlijk ook samen met Marco Bakker en weet je, die andere ik weet, Henk Poort. Ja, Henk Poort geloof ik. Uh, vormt hij de drie baritons. Een, zeg maar een spin-off van de drie tenoren. Uh, er is Daniel Smit dus. En van harte gefeliciteerd. En wij gaan u meenemen naar het NOS Journaal van 1 uur. Ik zou zeggen, tot zo.